11 uur het NOS Journaal Lieselotte Thomasen. De verkoop van nieuwe personenauto's is in het tweede kwartaal fors toegenomen. Vergeleken met een jaar eerder werden er 19% meer nieuwe auto's verkocht. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is er sprake van een inhaalslag. Dat volgde natuurlijk op een grote krimp die we zagen in 2008 en 2009. Toen was er een enorme vraaguitval bij de consument. In 2010 was er een herstel en mensen begonnen toch weer een nieuwe auto te kopen. En dat herstel dat duurde in de eerste twee kwartalen van dit jaar weer voort. Nederland steekt met de gestegen verkopen ver uit boven andere Europese landen. Gemiddeld daalde de autoverkoop in de EU met 2%. Vooral in de financiële probleemlanden Spanje, Griekenland en Portugal werden veel minder nieuwe auto's verkocht.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 De berekeningen waren gemaakt op verzoek van een aantal oppositiepartijen. Volgens Betrouwbare Bronnen heeft de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken nu een boze brief geschreven aan CPB-directeur Teulings. De secretaris-generaal zegt daarin dat de berekeningen van het planbureau deels niet kloppen. Ook wordt het CPB verweten dat de resultaten zijn gepubliceerd zonder het kabinet vooraf in te lichten. Het weer, stapelwolken, ook zonnige perioden. Plaatselijk komt nog een lichte bui voor. Het wordt graad of 17. Vanavond op de meeste plaatsen droog. AMWB Verkeersinformatie. Er staat file op de a 10 ring Amsterdam. Tussen Osdorp en Alfred-Ijnmuiden. 3 kilometer. Ineens meldt uw beste medewerker zich ziek. Gek, u zag het niet aankomen. Koorts, een griepje of dreigt langdurig verzuim. Wij van Agmea Vitale gaan op zoek naar oplossingen. Denken liever niet in beperkingen, maar in mogelijkheden. Samen met u, Agmea Vitale. Samen aan het werk. Ga nu naar AgmeaVitale.nl. Je houdt van je huisdier, dus kies je BeAVAR topkwaliteit. Zoals BeAVAR nieuwe teken- en vlooiendruppels. Het voordelige alternatief. Beschermt en bestrijdt met gemak. Beavar, de mensen die van dieren houden.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 Zo'n heel weekend lang, maar gelukkig kan ik u nu in een uurtje bijpraten. En wel over de volgende onderwerpen. Het pensioenakkoord blijft maar omstreden En dat komt doordat de twee grootste FNV-bonden het nog steeds te mager vinden. Vandaag proberen de vakcentrale en de kritische bonden de onenigheid erover weg te vergaderen. En dat brengt mij op de vraag, is zulke grote verdeeldheid binnen de vakbeweging eerder voorgekomen? En werd de vakbeweging daar toen zwakker of juist sterker van? U hoort het zo van historicus Jacques van der Velden. De omroepen moeten door de nieuwe plannen uit Den Haag... meer dan ooit aan ledenwerving gaan doen. En hoe kunnen ze dat dan het beste doen? Reclameman Charles Bormans deelt zijn kennis. En wanneer is de pentie van je schoonmoeder een museumstuk? Wilt u uitgebreide antwoorden? Surf naar degids.fm Het kabinet Rutte bezuinigt flink op natuur. Dat stond al in het regeerakkoord... en wordt nog eens bevestigd in de miljoenennota. Colette van Nune zoekt in een serie reportages uit... wat dat nou betekent voor één gebied... Het stuk tussen Ravenstein en Den Bos aan de Maas. Colette, zag jij nog natuurnieuws in die Nota? Horen jullie wat? Zeg ik tegen u thuis. Ik hoor alleen hele, hele oorverdovende stilte. Prachtig is dat. Dit is het gebied tussen Ravenstein en Den Bos aan de Maas. Er fluiten geen vogeltjes waarschijnlijk is de hele de natuur vergaan. In ieder geval de verbinding met Colette van Nuenen, die staat onder druk. Goedemorgen Colette, nogmaals. Zag jij natuurnieuws in de miljoenennota? Nou, niet echt. Het uh, was al bekend natuurlijk dat er echt heel erg hard zou worden uh, bezuinigd. Uh, 60 procent was al duidelijk, maar uh, Vereniging Das en Boom en ook natuurmonumenten hebben opnieuw nog eens keer gerekend. En ik zeggen dat het nu zelfs wel op 75 uh, procent uitkomt. Ja, dus dat hard zou worden, dat wisten we al. Hè, dat hoor uh, maar in het verhaal van de directeur van Natuurmonumenten. Dat hebben we vorige week al uitgezonden. Het nou, staat op de website, net als het uitzicht dat je nu hebt. Uh, jij kijkt uit over het gebied van Natuurmonumenten. Wat zie je? Nou, Ik zie achter de dijk een man die net uh, zijn gulp dichtknoopt en verder uh, fietst. Die dacht dat hij buiten beeld stond, maar niet buiten mijn beeld. En die uh, moest even piezen. Dus dat is uh, zojuist uh, gebeurd. Verder een paar koetjes. En heel veel mais toch nog wel. Mais lijkt mij geen natuur. Dat is zeker geen natuur. Dat verwacht je helemaal niet in een gebied... wat al eigendom is van natuurmonumenten. Maar dat komt zo. Ze hebben die uiterwaarde voor een groot deel al aangekocht van boeren. Uh, maar hebben afgesproken als een soort overgangsregeling... Uh, dat die boeren het dan nog een paar jaar mogen gebruiken. En dan als alle gronden in bezit zijn van natuurmonumenten... dan kunnen ze pas de inrichting voor het hele gebied starten. Ja, De vraag is nu natuurlijk of dat allemaal nog doorgaat. Ja wat denk jij dan? Ja, Bleker kiest voor economie, hè. dat is heel erg duidelijk. Trouwens, deze hele regering kiest voor de economie. Bedrijven moeten vooral niet te veel last hebben van uh, natuurbescherming. Uh, alles wat eerder is afgesproken moet heroverwogen worden. Uh, Bleker is toch de man van de boeren, zo wordt hij gezien. Hè. Boeren moeten kunnen blijven boeren, dat vindt hij heel belangrijk. Uh, maar in dit gebied speelt nog wel iets anders. Uh, dat is de klimaatverandering. Uh, daardoor zal de rivier meer water moeten kunnen afvoeren. En daarvoor is die ruimte nodig in de uiterwaarden. Dus die wordt op veel plaatsen afgegraven. Dat is gewoon een Rijkswaterstaat, een veiligheidsverhaal. Ja, en daar kan de natuur van uh, mee profiteren. We gaan horen hoe het eruit kan gaan zien. En daarvoor uh, gaan we eerst even weg van jouw uitzicht over de Maas en over de mais... Want je was in Megen aan de Maas, waar al meer nieuwe natuur is ontwikkeld. Op de dijk bij Megen staan twee mannen met verrekijkers. Toon Voets en Wim Gremme, vogelaars. Meer Gremme, hoe lang uh, komt u hier nou al? Oh, al vele jaren. Zeker 25 jaar. Hoe zag het er hier 25 jaar geleden uit? Nou, eigenlijk niet zoveel anders, hè. 25 jaar geleden was het, uh, was het ook een ruig gebied toen werd het nog niet zo behandeld uh, door boeren... als uh, tegenwoordig de grond uh, door boeren behandeld wordt. En nu en nou is het, na vijf jaar uh, natuurmonumenten... is het weer een beetje in de staat terug van 25 jaar geleden. Oké, okay, dus u Gewoon... heeft het, het eerst 20 jaar zien uh, ja agrarisch zien worden, ja, zeg maar? Ja. kort gemaaid en, en uh, twee, drie, vier keer in het jaar maaien. In de, in de eerste maaisels, uh, daar zitten alle jonge uh, vogeltjes in, zeg maar, hè... De, de... De weide vogels en, en ja, die zijn inmiddels hier allemaal verdwenen. Maar na vijf jaar is er de kans dat er langzamerhand weer iets terugkomt. Want nou is het mooi, hè? Zo ja, mooi, hè? We zien hier links een, uh, een stukje dode maasharm met wat vogeltjes erop. Nou, ik zie eigenlijk maar één een eens. Wat, uh... Ja, het is niet zo heel, er zit nu niet zo heel veel op. Maar er zitten in de strijken eromheen, in de voorjaar juist veel, heel veel vogels. Ja, ja. Vooral de, de zangvogels komen hier massaal voor. En zo heel af en toe komt er nog een roerdom voor. En dat is hier in de omgeving helemaal bijzonder. Hij broedt hier eigenlijk niet. Ja, ziet u nou? Ja, hier de eigenaar van de, van de kast hierboven. De slechtvalk was hier aan het vliegen. Er is hier in de radiotoren, televisietoren van ja. Meegen waar ja. we bij staan... daar is een kast voor slechtvalken. Er is een ka kast bovenop voor slechtvalken en de broert er al de jaren vijf, zes... En vooral in de lente, als hij met broeden begint... dan, dan miegelt het hier nog van de, van de talingskus en het spul. En die kleine vogeltjes, die kleine eendjes en zo... dat zijn nou juist de, typisch de prooivogels voor, uh, voor die slechtvalken. Nee, dat, met de slechtvalken gaat het in Nederland goed. Vooral... Dus u vindt het wel een goeie dat, uh, dat dit nou allemaal van de natuurmonumenten is... en niet meer van de boeren? Oh ja, ja, ja dat is voor mij uh, gewoon iets, iets prachtigs. Die, die laatste twintig jaar dat ik nog leef uh, om ervan te genieten hier... Ja, dat is natuurlijk... Vindt uh, is... u niet dat de boeren ook in dit gebied horen? Ja, natuurlijk. Maar aan die kant van een dijk. Nou, die boeren die, uh, ja, die hebben hier ruimte zat. Hier de, de polders hierachter. Ja, die zijn helemaal voor de boeren. De boeren moeten er ook zijn. Want anders dan kunnen wij er niet meer zijn. Hè. Ze, moeten, ze moeten leven. Er moet gewerkt worden. Maar dit soort natuurgebieden langs van Maas... Ja, dat, dat, dat is eigenlijk verplicht dat we dat in stand houden. Verplicht? Ja, voor mij wel. Dus is heel, heel, heel erg naam. Ja, hè Maria Magielsen? Ja. <laughs> Heeft u wel gelijk in, hè? Hey, ik denk het wel, ja. Wij <laughs> genieten hier ook als we met de plantjes bezig zijn. U bent uh, van de vegetatiewerkgroep van de IVN, hè? Van het IVN, ja. Ja. Uit als. <laughs> Zullen we eens een stukje de wei inlopen? Ja. Ik loop je mee, Toon. Ja. Kijk, hier is al een poortje uh, van natuurmonumenten. Dus we mogen erin. Pas ja. op, grazers. Houd afstands. Ja, koeienflatsen. Hier is een bruggetje over een slootje. Ja. We uh. hebben hier uh, in 2007 hebben we hier, uh, dit kilometerhok geïnventariseerd. En uh, we hebben in dit kilometerhok, en dan moet ik even spieken, 248 soorten uh, planten gevonden. En eh, waaronder bijvoorbeeld het stomp eh, Fonteinkruid, waar we nu bij staan op het bruggetje. Hebben we gehengeld en dat is ja, een redelijk zeldzaam eh, plant. Dus dat was wel leuk. Verder zie je hier een heleboel eh, oevervegetatie. Zoals het harig wilgenroosje, daar die mooie eh, donkerroze bloem. Mm -hmm. eh, er staat meteen achter een heleboel watermunt. Oh, ja. Ook leuk daar... Daar kun je vast Steven van zetten. Ja, zeker. Het is heerlijk en het ruikt zo lekker als je er doorheen strijnt. Ja. Ik zie daar nog knikkend uh, tandzaad staan. Dat is ook een niet-alledaagse soort. Ja, het is moeilijk te zien misschien voor jou. Ja, net achter die uh, watermunt... Dat, zie dat gele je even, uitgebloeide kopje. Een beetje gele ja. kopje, ja. Ja. Een beetje, Dat hangt ook altijd. Vandaar ook de naam natuurlijk knikkend. Ja, ja, ja. Nou ja, verder uh, het riet, ja, de, het, het leverkruid, uh, of koninginnenkruid. Wat is dat leuk om zo op de centimeter te gaan kijken. Want eerlijk gezegd, ik loop hier ook wel eens in de buurt met mijn hond. Maar ja. dan zie ik, oh, er zat een beetje riet en wat gras ja. en nou niks bijzonders. Maar als je zo gaat kijken, is het dus wel ja, heel bijzonder. Ja, dat is gewoon Ja, je die denkt kruig dit, hè. Ja. <laughs> dat is geweldig. Die haag die nu nog zo prachtig mooi wit bloeit. met zijn kelkjes, dat is gewoon erg leuk, ja. Ja, want ik heb uh, met Fons Mandigers van Natuurmonumenten... de beheerder hier, heb ik ook een wandeling gemaakt... wel op een andere plek, waar ze dus nu, nog moeten beginnen met oh ja. het uh, inrichten. Ja. Hij zegt, nou, hier zie je zo'n zo tien soorten kruiden... dan heb je het wel gehad. Ja, helemaal in het begin wel natuurlijk. Kun je eigenlijk het verschil zien als je hier die oevers neemt... en je neemt hier dat weiland hiernaast... Ja. Ja, dan zie je eigenlijk al het verschil. Dan heb je wat soorten grassen omdat het dus niet meer echt bemest wordt en zo krijg je wat ruigere, uh, ruigere grassen ook. Zo'n zo, zo pollen, ruwe smelen die daar staat. En, uh, maar ja, dan heb je inderdaad niet echt veel soorten nee. Voor u wordt dit gebied alleen maar interessanter de komende jaren? Uh, hopelijk. <lacht> dus we komen hier zeker nog terug. We hebben hier vier jaar geleden dus echt dit hok goed onder handen genomen. En uh, nou ja, over een aantal jaren, hier stond trouwens ook nog een of andere rus... Welke was dat? Ik weet niet of ik die hierop heb staan. Maar die hadden we ook nog nooit eerder gezien. Dus. Uh u geniet er wel van? Ja, ik geniet er echt van. En iedere woensdag zijn we op stap. We nemen ons boterhammetje mee, ons drinken mee... en we zijn van uh, half tien tot half drie, vier uh, zijn we op stap. En als je dan iets heel bijzonders vindt, dan is het eigenlijk kikken. Hè? Een echte hebben ja. Maria Magielsen in een reportage van Colette van Nune. En volgende week gaat het over de boeren in de reportage van Colette. staatssecretaris Bleker vindt namelijk... dat zij meer moeten doen aan natuurbeheer. Is dat een goed idee of niet? De Gids. Buigen of barsten, dat is het enige punt. gaat toch over de... Eh, ik ben heel even, dames en heren... We gaan, we gaan ergens anders naartoe, want het wordt inderdaad buigen of barsten met dan voor het kabinet. Vandaag is het weer de jaarlijkse training van de paarden op het strand van Scheveningen voor het defilé. Morgen met de Gouden Koets. En verderop in Den Haag trekken verschillende actiegroepen door de stad... om alvast te protesteren tegen het voorgenomen kabinetsbeleid. En hier is hij. Ik had hem aangekondigd. Jan Peels. Hij is in Den Haag. Jan, waar? Ja, ik sta op de hoek van de Kneuterdijk en de Lange Voorhout in de buurt van Diligentia... En als je hier in Den Haag nu op dit moment om je heen kijkt, dan zie je allerlei groepjes. Want je had het net over bezuinigingen op de natuur. Nou, vandaag wordt er natuurlijk op allerlei manieren hier aandacht gevraagd voor die bezuinigingen die het kabinet heeft bekendgemaakt vorige week donderdag een dag eerder dan gepland in de miljoenennota. Nou, u bent er ook niet voor niks naartoe gekomen, hè? Harry Makkelie. Nee, ik ben er ook niet voor niks naartoe gekomen. Gewoon voor mijn centen. Komt op voor mijn centen? En waarom komt u speciaal dan hier naartoe? Nou, ook met de, voor de wel sociale so welplaats, kom ik hier naartoe. Met de sociale werkplaats, want die komen allemaal bij elkaar in het ja. diligentia. Waar, u, waar ik u even naar buiten heb uh, gehad vanwege de verbinding. Maar uh, heeft u naar die plannen van het kabinet gekeken en, en gekeken wat het voor u betekent? Ja, ik heb het allemaal doorgekregen, want ik zit bij de bond, dus ik kan wel eens nakijken. Maar u werkt ook in de sociale Ik werk ook. En zeg eens even, wat betekent het voor u? Nou, voor mij is het uh, werk, want als ik ergens anders kreeg niet werken. Nee, nee. En maar in de portemonnee? Ook. Ja, het scheelt ook een berg geld in de portemonnee, ja. Ja, ja. José, uh, uh, José Meijer van Avacabo. Ja, u heeft al die cijfers door zitten rekenen. Net ook al even op het podium hier binnen verteld wat het betekent voor uh, Harry uh, Makkelé en al zijn uh, collega's in de sociale werkvoorziening. Wat betekent het? Dat betekent, ik heb gepoogd aan te geven wat de kortingen, de bezuinigingen zijn op de sociale zekerheid. Dus wat is op het bijstandsniveau en wat heeft het voor effect bijvoorbeeld op de zorg. Zorgtoeslag gaat omlaag, de eigen bijdrage gaat omhoog, de premie gaat omhoog. Zo heet de stapeling, hebben we het dan over? Dus het is over. de stapeling van allerlei... En ja, je kunt bezuinigingen noemen, maar het is in feite natuurlijk gewoon lastenverzwaringen. En ik was net begonnen aan mijn verhaal van... wat heeft dit kabinet allemaal voor op de sociale werkvoorziening? Want dat is natuurlijk helemaal iets waar de honden geen brood van lusten. Ja, want dat betekent dat al de mensen die vroeger in de melkbaan, in de ID-baan... Nou, die zijn, zijn al verdwenen, maar nu afdwenen. wordt het nog minder. Op dit moment zijn er 100.000 mensen werkzaam in de SW, sociale werkvoorziening. En als het aan het kabinet ligt, uh, gaat zij door... Uh, een wet aan te nemen, wetwerken naar vermogen is dat. Uh, zal dat teruggebracht worden tot 30.000. En de stelling van het kabinet is dat eigenlijk die mensen, maar ook al die andere mensen die eigenlijk graag in de SW zouden zitten, mensen met een arbeidsbeperking, ja, die moeten uh, op de reguliere arbeidsmarkt. Ze moeten geprik geprikkeld worden om zelf aan de slag te gaan. Dat is het idee van de staatssecretaris. Vandaar die korting. Hij zegt van ja, uh, uh, ze willen vaak niet. Z en misschien is dit dat een, uh, misschien de, de schop onder de kont. Ja, een schop onder de kont. Zo Wordt dat ook zo gevoeld? Ja, dus zeker wordt dat zo gevoeld, omdat eigenlijk het is een volstrekte miskenning van wat de SW-medewerker doet. De SW-medewerker heeft eigenlijk vanaf het begin ervan aangegeven, ik wil heel graag werken. En juist vanuit een, of een WHO of een WIA of gewoon vanuit een uh, Wajong hebben ze... Het zijn allemaal heel veel afkortingen, maar het zijn allemaal gesubsidieerde banen. Nee, ja, het zijn allemaal gesubsidieerde banen. Dit zijn allemaal uitkeringen. Hè, via, uh, arbeid, als je arbeidsongeschikt bent. Waaiong als je arbeidsongeschikt bent vanuit, uh, vanuit je, uh, vanaf je geboorte. Uh, dat zijn allemaal mensen die hebben gezegd, ik wil graag werken, komen ze terecht bij de SW, omdat er eigenlijk voor hen nooit een plek op de reguliere arbeidsmarkt was. Nu zegt via dat soort regelingen, anders kunnen die mensen überhaupt helemaal niks doen. Komen, uh, komen ze niet aan de bak. En wat nu de staatssecretaris. Ik geloof dat we echt weet, vandaag alles tegen hebben. Te, uh, komt ze weer. Nee, dat is ze weer dan weg. ...Europa en uh, laten die mensen die... nou gewoon lekker naar de reguliere arbeidsmarkt gaan. Dan komt het allemaal goed. Ik hoop dat het allemaal een beetje te volgen is, geweest, Felix. Want ik begrijp dat de verbinding niet helemaal uh, dat is wat het uh, zou moeten zijn. Zo nu en dan. Eh, zo ja. nu en dan is het even niet wat het moet zijn. Of is het he over het algemeen niet wat het moet zijn? Nee, we hebben de, we hebben de essentie wel begrepen. Ja, want uh, wat betekent het voor u, meneer Macaulie, uh, die bezuiniging? U, in welke sector werkt u? The <laughs> Jammer, meneer Makkelij is weer weg. Oh, en meneer Makkelij werkt in het groen, zeg ik dan maar even. Volgens mij ligt het <laughs> aan jouw snoertje. Ja, ik denk het ook. Nou ja, uh, ik doe mijn uiterste best natuurlijk. Ik sta hier uh, een beetje onhandig op het hoekje van de straat. Maar wat gaat u vandaag nog doen om het kabinet te bewegen... om al die bezuinigingen in ieder geval uh, ja, wat u betreft... wat beter uit de bus te laten komen? Nou, wij proberen de mensen vanochtend intelligentia uh, duidelijk te maken... welke plannen wij ons op van hebben. Die gaan we natuurlijk ook aanbieden. En vanmiddag zal... Uh... U heeft eigen plannen dat het allemaal met minder en, uh, bezuinigingen... Toch ja. dit kan en wij hetzelfde effect sorteren. In ieder geval dat is de stelling die wij betrekken. En wij proberen het kabinet duidelijk te maken van keer nou terug op je schreden. En uh, denk nou niet dat je mensen met een arbeidsbeperking zomaar op die reguliere arbeidsmarkt krijgt. Daar zul je een voorziening voor nodig blijven. anders komen er hoeveel mensen thuis te zitten? Nou volgens het kabinet uh, 70.000. Maar uh, dan heb ik nog niet al die nieuwe mensen natuurlijk meegerekend. Dat is wel over een langere tijd. Maar 70.000 arbeidsplaatsen uh, vervallen. Nou, het ging met hort en stoten, Felix. Enfin, dat heb je zelf gehoord. Uh, het gaat in ieder geval in een rechte lijn straks naar het Maliveld, Want het weer werkt mee en iedereen mag nog komen om daar in ieder geval te protesteren. Ja, dus al die groepjes die, die je net zag, die komen dadelijk vanaf een uur of één naar het Maliveld toe. En dan wordt het nationaal beraad gehouden. Klopt. Dan gaan wij uh, even luisteren wat onze andere plannen zijn. José Meijer, en samen maakt zij met al die andere een soort walk of change. Ze schamen zich voor Nederland op dit moment. De manier waarop dat er in ieder geval met de sociale werkvoorziening wordt omgegaan. Vanmiddag vanaf twee uur op het Manieveld samen met al die andere actiegroepen. Nou, we zien er vast nog heel veel van vandaag op Radio NTV. De Toen de vakbondsleden smiddags door Utrecht marcheerden... was hun aantal tot boven de 10.000 gegroeid. En hoewel deze eerste de jaren 30 een ordelijk verloop had... manifesteerde zich toch duidelijk de onvrede in de eindeloos herhaalde kreet... Straaljagers nee, werk ja. Werk ja! Straaljagers nee! Wat gaat het standpunt vandaag van FNV-bondgenoten en Afakabu betekenen... voor het pensioenakkoord, of moet ik zeggen het pensioen akkoord? Gaat het in ieder geval uitmonden in een titanenstrijd van bondsvoorzitters? Er is in ieder geval verdeeldheid binnen de FNV tot op het bot. Is dat uniek in de geschiedenis van de vakbeweging? Bij mij aan tafel zit Sjaak van der Velde. Hij is vakbondshistoricus en in het dagelijks leven nog werkzaam... bij het wetenschappelijk bureau van de SP. Want Klopt. u bent daar langzaam aan het afbouwen, hè? Ja, zo heet dat, hè. Wat denkt u? Bestaat er na vandaag nog één FNV? Ik verwacht het wel. Ik denk wel dat, uh, hoe dan ook... dat ze op een of andere manier toch uh, ja, uiteindelijk die uh, organisatie in stand houden. Want ja, dat is toch een organisatie met een geschiedenis van 100 jaar... en die gooi je niet zomaar uh, overboord natuurlijk. Hoewel de tegenstellingen heel groot zijn uh, momenteel. Maar het zou me niks verbazen als ik naar het verleden kijk... is dat wel vaker gebeurd dat er toch wel ergens een, uh, een duwtje uit een doosje komt... een klein akkoord tussen de verschillende groepen binnen de FNV. Uh, dus dat... Uh, ja. Nou, Zaterdag heeft de FNV zich uitgesproken voor het akkoord. Ja. FNV Bondgenoten en Afakabo vertegenwoordigen 60 van de FNV-leden en die zijn tegen. Klopt. Door interne afspraken heet het nu dat de meerderheid van de FNV voor het akkoord is. Maar ja, ja is die beetje... twee hebben meer leden, dus het vraagt ja. om moeilijkheden, toch? Nou, dat dat is inderdaad, dat is natuurlijk een van de moeilijke constructies in zo'n organisatie van. De FNV heeft 19 leden. Hij heeft geen, uh, dat lees je in de krant, Hij is 1,4 miljoen leden. Nee, de FNV heeft 19 leden. Althans de Die allemaal steeds meer verschillende groepen mensen vertegenwoordigen. En daar heeft me, daarom heeft men dan een afspraak gemaakt van... nou ja, we gaan dat niet zo wegen naar een aantal leden wat je zelf hebt. Want dan was vanaf het begin duidelijk geweest... dat uh, bondgenoten en Abfacabo altijd alles zouden winnen. Het is natuurlijk een beetje raar. Er zitten clubjes in van uh, echt een paar honderd leden... Dus in een clubje van gepensioneerden. Er zijn allemaal wel een leden van de FNV. En dat maakt dit, ja, in dit geval natuurlijk een uh, ingewikkelde constructie. Er staat wel tegenover dat natuurlijk bondgenoten en apvocabo. En ook FNV-bouw wel akkoord zijn gegaan. Ooit met die uh, verdeelsleutel in uh, als het op, st op stemmen aankomt. Maar elke voorzitter heeft één stem? Nee, nee. Ze hebben juist niet één stem. Ze hebben, want dan zou het nog. Nee, het is heel ingewikkeld. Ze hebben een bepaalde verdeelsleutel. Ik kan hem nergens vinden, maar er is een onderling afgesproken verdeelsleutel... waarbij je dus niet het aantal stemmen of het aantal leden wat je hebt... maar ja ergens een verdeelsleutel die in ieder geval zo is gemaakt... dat de twee grootste nooit kunnen winnen met z'n tweeën. Er moet altijd een derde partij bij zijn. Nou heeft Jongerius 820.000 van de 1,4 miljoen FNV-leden... zeg ik dan toch maar, Max zelf. Ja, ja, ja, niet achter zich weten te krijgen. Wat heeft ze verkeerd gedaan? Ja, wat ik vermoed, maar dat, dat is een beetje... Ja, je, je doet dat allemaal maar op basis van wat je ook leest en hoort en, uh, en ziet. en Ik heb ook wel contact met mensen binnen de vakbeweging uiteraard. Maar er is toch een soort, uh, in, om het in jaren 70 termen te zeggen... opstand van de basis aan het ontstaan, denk ik. Hè. Er zijn toch veel mensen die iets hebben van... ja, hallo, uh, ik ben ooit begonnen uh, met een pensioenverzekering... en nu wordt er gezegd dat ik langer door moet werken. Uh, de AOW, identito En... Ja, dat, dat gaat een beetje wringen bij mensen. En daar staat dan tegenover dat, laten we zeggen, de top van de FNV... Hè, dus die uh, Agnes Jongerius en haar medewerkers... zich over het algemeen natuurlijk erg bewegen op het Haagse circuit. Hè. Ze praten met uh, Stichting van de Arbeid of in de Stichting van de Arbeid. Met de, de service. Service. Ze mag met een minister praten. Maar het contact met de gewone leden raak je natuurlijk een beetje kwijt. In die. Dat kan je niet eens verwijten, zo gaat dat nou eenmaal. En uh, de meeste als Van, der Kolk, hè, van, uh, van de Kolk, van van EVV-bondgenoten ervoor... zit natuurlijk dichter bij het vuur wat dat betreft. Het is ook niet zo dat hij zomaar akkoord is gegaan met uh, het verzet... tegen het pensioenakkoord, maar... Hij is ook uh, onder druk gezet vanuit zijn, zijn kaderleden. Ik wil zeggen, ik sprak hem vrijdag nog uh, voor deze microfoon. En toen zei hij geen nee tegen het pensioenakkoord. Nee. Hij had nog wel wat besparen, maar ja. uh, vrijdagmiddag was hij in één keer weer om, kennelijk. Ja, nou Ja, dat is het punt. Hij zit natuurlijk, ze zitten allemaal in, in, ja, in een soort spagaat nou, tussen hun leden en, en ja, hogere belangen, zoals ze dat waarschijnlijk zien. Maar goed, uiteindelijk zijn de leden natuurlijk horen de basis zijn in een organisatie. En de kaderleden zijn de actieve leden. En die bepalen vaak het beleid in. En daarom noem ik het ook een beetje een opstand van de basis. Ja, klinkt misschien heel zwaar. Als je net hoorde die, die beelden van. Of die geluiden van de radio van vroeger. Maar goed, ook dat is altijd heel klein begonnen en je weet nooit waar het eindigt. Maar stel nu, fnv bondgenoten en advocabo die stappen er vandaag uit. Of die dreigen ermee. Dan zou toch wel het hart van de vakbeweging verdwijnen, of niet? Ja, er is al mee gedreigd. Hè? Vorige week is er ook al een dreiging ja. geweest. Nou, ik persoonlijk schat in dat dat niet zo gauw zal gebeuren. Want ja, je, wat ik zeg, je laat toch een traditie van honderd jaren... en dan kunnen we zeggen, ja, ja tradities, ja. tradities, ja. ach, ach, Precies. ach. Maar goed, dat is toch vaak, dat heeft allerlei gevolgen ook, zou dat hebben. Ik denk niet dat dat gauw zal gebeuren, maar het, alleen al het dreigen ermee, dat zet natuurlijk weer druk op de ketel. En ja goed, de positie van Jongerius staat natuurlijk al weken behoorlijk onder druk... denk ik, als uh, voorzitter van die FNV. En dat zou misschien ook nog een offer kunnen zijn. Hè? We laten Jongerius vallen en dan... Maar komen we er wel uit onder elkaar? Want dat gebeurt wel vaak binnen, wat ik net al zei, binnen de vakbeweging. Dan hoor je ineens uh, s'avonds op het journaal, terwijl iedereen al in bed ligt... is er een akkoord gesloten en dat kan nu ook gebeuren zomaar. Dat uh, zou mij niks verbazen. Is het al eerder gebeurd in de geschiedenis van de vakbeweging dat er een scheuring dreigde? Nou, dat er een scheuring dreigde, ik zeg dat, dat is nog maar de vraag. Maar goed, er zijn wel eerder conflicten geweest. In 1995 bijvoorbeeld, FNV Bouw, wat nu dan alsnog akkoord gaat heeft toen als organisatie zijn kont tegen de krip gegooid... door te zeggen, wij gaan niet mee met de afgesproken loonstijging. En hebben hogere looneisen gesteld. En hebben daar ook flink grote staking voor georganiseerd. Tegen de zin van de centrale FNV-leiding in. Dus dat is wel vaker gebeurd, ja. En wat gebeurde er toen met FNV-bouw? Kregen ze minder leden of juist meer? Uh, FNV heeft toen leden gewonnen. Dat zie je over het algemeen trouwens ook in de geschiedenis van de FNV zelf. Dat op het moment dat ze wat radicaler zijn, laten we zeggen de jaren 70, dan neemt het leden het al toe. Want dan denken mensen van ja goed, als ik mijn belangen behartigd wil hebben, dan moet ik het bij hun doen. En zij doen er nu wat aan. Als alleen maar gepolderd wordt, dan denken mensen, dat blijkt ook uit onderzoeken van uh, bijvoorbeeld het Centraal Cultureel Planbureau iedere keer dan vinden mensen het wel best, ze doen het goed. En, uh, alleen als er onvrede is, ja, dan uh, gaan mensen de andere kant uit lopen. Dus dit zou goed kunnen zijn voor FNV-bondgenoten en Avacabo? Dat zou wel eens zo uit kunnen pakken, maar goed... koffiedik kijken is niet mijn sterkste kant. Maar, maar... zit het uiteindelijke gevaar voor het voortbestaan niet meer in de jongeren? Die willen langzamerhand geen lid meer worden van een vakbond. Nee, maar ja, dat is een hele ingewikkelde discussie. Hè? Die jongeren, er, er zitten allerlei kanten aan... Uh, veel jongeren, waar we nu, nu over praten, die studeren. Vroeger werkten ze, dus was het logisch dat ze eerder lid werden van een vakbond. En dat wordt dan vaak vergeten in die gesprekken. En wat er dan ook nog eens een rol bij speelt, is dat uh, een jongere... Ik ben zelf ook 25 geweest, dat is al een hele tijd geleden trouwens. Maar ik dacht ook niet aan mijn pensioen. Dus je kan niet verwachten dat jongeren nu ineens allemaal massaal zich druk gaan maken... over een pensioen wat over 40 jaar pas plaats gaat vinden. En daar gaat die discussie nu natuurlijk over. Dat de vakbeweging een probleem heeft met het aantrekken van jongeren, dat is waar. Maar goed, dat heeft vooral ook te maken denk ik, met het feit dat uh, de jongeren van nu... is een hele andere jongeren dan die van 30 jaar geleden. Die jongeren van, van, van 30, 30 jaar, jaar geleden, die krijg je nooit meer terug. Nee, nee, want die gaan allemaal langzaam naar het pensioen toe, die jongeren van toen. Zijn de dagen van de vakbond en de grote acties op het maliveld niet gewoon voorbij? wordt er ook vaak gesuggereerd, hè? Dat wordt heel vaak gesuggereerd. En ik weet nog, in 2003 toen draaiden er ook acties. Overigens ook rond het pensioenplan van de regering. En toen zei de toenmalige minister Zalm... die stond van, nou, ik ga wel naar gaan zwaaien vanuit mijn torentje. En, en een half jaar later stonden er vier, of drie of honderdduizend uh, mensen... op de Dam in Amsterdam. En er waren ook grote stakingen rondom. Dat is nog niet zo lang geleden. Dus dat kan je nooit zeggen. We hebben net uh, die, die, die acties gezien in, uh, of gehoord in, uh, in Den Haag... Dat kan altijd uitgroeien. Dat weet je niet. Dat kan ik niet voorspellen. Dat kan niemand voorspellen. Maar goed, ik denk dat zolang er loonarbeid bestaat... en mensen zich in een ondergeschikte positie voelen... dat er altijd een potentieel is voor acties. U zegt, ik ben geen koffiedikker. En ik kan het niet voorspellen. Maar als u uw geld moet inzetten... wiens kop gaat er rollen? Uiteindelijk. Die van Jongerius of die moet zetten, van Van der Dan kop. zou ik toch die van Jongerius laten rollen, denk ik. Dat, uh... Maar u bent van de SP, dus dat uh, een beetje voor ingenomen misschien. Ik ben misschien een beetje voor nou, Laat ik het zo zeggen. Ik heb een standpunt. Dat is, dat is een ding wat zeker is. En dan is het logisch dat ik dat zou zeggen, misschien. Maar ik, ik probeer het ook wat, wat afstandelijker te bekijken. En dan denk dat er aan de machtsverhoudingen nu zo zijn binnen de FNV. Want ik ben niet de enige die dat zegt, natuurlijk. Van mevrouw Jongerius. Wat ik overigens verder een hele capabele persoon vind. En, uh, dus daar gaat het niet om. Het gaat er puur om dat ik denk dat haar positie het moeilijkste is op dit moment. Want zij vertegenwoordigt maar 19 leden. Hartelijk dank. Saak van der Velde, vakbondshistoricus. Tot 12 uur nog. Meneer en mevrouw Baumans betaalde geld om via de site van de Dr. Frank Academie af te vallen. Maar een inlogcode kregen ze niet. Ze hoorden nooit meer wat. Superman schiet hen te hulp. En hoe werven de omroepen leden in deze ontzaalde samenleving? Charles Bormans daarover. Na het nieuws met Lieselot Thomassen. Radio 1. Het NOS-journaal. Een rechter in Zwolle die zijn ambtsgeheim heeft geschonden mag weer aan de slag. De procureur-generaal van de Hoge Raad had eerder al besloten dat de man niet hoeft te worden ontslagen. Van de rechtbank heeft hij nu een schriftelijke waarschuwing gekregen. De enige sanctie die kon worden opgelegd.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 En de verkoop van nieuwe auto's is in het tweede kwartaal fors toegenomen. Vergeleken met een jaar eerder werden er ongeveer 20% meer nieuwe auto's verkocht. In de rest van de EU daalde de verkoop van personenauto's met gemiddeld 2%. En dat is nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A10 de ring West van Amsterdam richting Zaanstad. Tussen Geusveld en Knoopend Koenplein. Drie kilometer. Radio 1. De met Felix Beurders. U hoort de klok lopen en dat geeft mij vier minuten de tijd om het volgende onder uw aandacht te brengen. De politie heeft een naarde meer dan duizend bekeuringen uitgeschreven aan automobilisten die te hard reden. Dat gebeurde zaterdag, want daar vond toen het sportwagen evenement Le Petit Grand Prix plaats. Dit jaar met hoofdsponsor Porsche. De snelheidscontroles tijdens deze Porsche-dag waren al aangekondigd, maar het gaspedaal werd hoe dan ook flink ingedrukt. Aan de telefoon de organisator van de Porsche Dag, uh, Michael Koudstaal. Dag meneer Koudstaal. Goedemorgen. Meer dan duizend bekeuringen. Hoe hard reden ze dan? Nou, we zijn er niet blij mee. En uh, ja, god, als we vijftig rijden, dan rijden ze misschien ook zo'n vijfentig. Dat is niet gescheurd op de toevoerswegen. U de bezoekers hebben zich netjes gedragen, zegt u. Wat zegt u? De mensen die daar naartoe zijn gekomen, die hebben zich netjes gedragen. Maar je rijdt nou, toch gauw als je 30 mag rijden, rij je rijden 35. En als je 50 rijdt, nou, misschien 55. Dat wel. Die snelheidscontroles waren toch van tevoren aangekondigd? Ja. En kunt u ze toch waarschuwen? Dat heeft de kant gestaan. Ik kan niet alle mensen waarschuwen, natuurlijk, die komen. De 10.000 met de 5.000, 7.000 mensen. De hoogstgenoteerde snelheid bedroeg 103 kilometer, waar 50 was toegestaan. Nou, dat is, is natuurlijk mij... wel een snelheid waarmee je andere weggebruikers in gevaar brengt, toch? Daar zijn we het mee eens, maar dat heb ik niet gehoord. Dat hoorden wij van de politie vandaag. Ja, er zijn duizend auto's bekeurd. Wat vindt u ervan, van die duizend bekeuringen? Nou, ik vind als zo'n evenement wordt gehouden... ter promotie van de stad naar de vesting voor de middenstand... en is dat gewoon negatieve publiciteit. U bent er boos over? Nou, boos word ik niet gehouden. Ik word alleen maar verdrietig... U hebt een zakdoek bij de hand. Nou, ik kan mijn tranen wel bedwingen, ja. Ik denk dat, dat, we, het jammer. Ik denk dat we ruim binnen de marge van die vier minuten blijven. Meneer ik kan het niet verstaan. U denkt erover om het evenement niet meer in naden te organiseren, las ik. Ja, dat is een van de redenen, dat, ja. Denkt u dat u in een andere gemeente wel te hard mag rijden dan? It's, it's, in de gemeente is niet hard gereden. <lacht> Volgens de politie wel, want anders gaan ze niet bekeuren... De, de, in de gemeente zelf zijn geen, waar het traject was, geen bekeuring uitgedeeld. Nou ja, We goede dat, afspraken gemaakt. Dat is juist, dat is juist. Maar uh, richting Nade vanaf de snelweg, daar dan is het allemaal het geconstateerd. Maken, dat zijn de bezoekers? Maar toch, bent ja, toch. U, de u bent er uh, zo verdrietig over dat u dat u overweegt om een andere gemeente te gaan kiezen. Ja, precies. Waarom dan? Omdat het evenement wordt te groot voor Nade vesting. En welke gemeente gaat het worden, denkt u dan? Dat ga ik er niet vertellen. Daar ben ik gewoon onderhandel in onderhandeling. Mag ik u danken? Ja, tot ziens. Marco ja. Koudstaal, organisator van de Porsche-dag van afgelopen zaterdag, de derde keer. Radio 1, de gids.fm, Superman. Meneer en mevrouw Bouwman zijn wat te zwaar en het leek het echt maar een goed idee om af te vallen. Ze schreven zich in bij de Dr. Frank Academie. Het geld werd afgeboekt, maar er gebeurde verder niets. En toen bleek dat Dr. Frank van Berkum niets met deze site te maken heeft. Niets, maar dan ook niets. De echtpaar riep de hulp in van Superman. Oh, oh, oh, oh, Superman. We beginnen maar even met de handvraag hier in Deurne... een niet al te grote plaats, vlak bij Eindhoven. Hoeveel kilo moest er bij u af? Uh, ik wilde graag zeven kilo eraf. Door de vakantiekilo's en uh, minder bewegen ben ik wat zwaarder geworden... en die wil ik eraf hebben. Ik ben nu uh, 67 en ik wil graag 60 kilo wegen. Maar u ziet er, ja, uw, uw man zit erbij... dus ik mag me enige vrijheid permitteren... U ziet er prachtig uit. U ziet er ook helemaal niet dik uit. Nee, maar ik ben 1,63 meter 63 en uh, ik wil gewoon graag uh, iets, uh, iets minder compact uh, uitvallen. We gaan naar uw man. Uh, ja, ik permitteer me maar, maar enige vrijheid, want uw vrouw zit ernaast. Uh, u bent duidelijk, ik weet niet hoeveel, maar u bent duidelijk iets te zwaar. Hè? Ik zie ja, 20, toch een buik. 20 kilo. U dacht, beide, er moeten uh, 27 kilo in totaal bij ons af. Uh, onszelf lukt dat niet, want ook daarom zijn we te zwaar geworden. We gaan hulptroepen inroepen. Waar kwam u toen terecht? Een uh, zwager van me die heeft al uh, twee keer de, uh, het boekje van dokter Frank uh, gevolgd. En uh, met succes. We hebben Anderhalf jaar geleden hebben wij uh, Sonja gevolgd, met succes. Sonja Bakker? Ja. ja mijn... of, en om het jaar is er een nieuwe guru ja. die ons uitlegt hoe we lichter moeten worden. Ja. En toen dacht u, dokter Frank, dat uh, bevalt mijn zwager. Toen heeft u het boekje gelezen en toen dacht u, dat kunnen wij ook na gaan volgen? Ja. Ik had even gegoogeld en ik kwam bij de dokter Frank Academie. En dan kom je op een hele mooie website waarin je uh, uh, ook een eigen gedeelte van de website kunt krijgen. Een eigen pagina. En daar uh, kun je dan je gewicht bij houden. En uh, daar staan ook de recepten. Die je dan, uh, elke dag andere recepten die je dan kunt volgen. Ik dacht van, nou, dat lijkt me wel leuk. Oh, ja. Het kost, uh, ik geloof, uh, 4 euro zoveel per maand. En voor een half jaar, zes maanden, en dat is het bedrag wat je minimaal moet betalen, kost het iets van 29 euro en, en nog wat. Ik vul de gegevens in, en men belooft dan dat je, uh, ja, dat je de inlogcodes per e-mail kunt, uh, kunt ontvangen. Heeft u dan ook betaald? Ik heb ook keurig betaald. En daarna heb ik niets meer vernomen. Maar u heeft geen telefoon gekregen, u heeft geen mail gekregen? Nee, mij helemaal niets ontvangen. Dus ik ben na een paar dagen, ben ik maar eens gaan kijken... want ze verzekerden dat ze binnen 24 uur de inlogcode zouden opsturen. Na een paar dagen ben ik maar eens gaan kijken van hoe kom ik dan in contact met hun... want ze leggen met mij kennelijk geen contact. En ik ontdekte daar een 06-nummer, maar dat is alleen maar op vrijdag bereikbaar tussen 10 en 3... Dus ik moest keurig wachten tot uh, vrijdag, want het was maandag. Vertelt u mij nou dat die organisatie maar een halve dag per week bereikbaar is? Ja. Dus ik dacht, nou, zo lang wacht ik niet, dus ik stuur een e-mail. Maar uh, ja, daar kwam alleen maar een mailadministrator terug in, uh, in de e-mailbox. Wat wil zeggen dat, er, uh, dat mijn e-mailbericht weer vanzelf terugkwam. Uw mail wordt geweigerd? Ja. ja. De mail wordt niet beantwoord. Alleen maar bereikbaar op vrijdag. Tussen 10 en drieën op een 06-nummer. Ik heb al vier keer gebeld op een vrijdag. Er is nog niet één keer opgenomen. Dit is de laatste keer. Dit mobiele nummer is niet bereikbaar. Om uw bericht als urgent te markeren, toets 4. Tot ziens. Wij gingen ervan uit dat dit een betrouwbare site was. Wat zijn op dit moment de bangste vermoedens... Ja, mijn idee is dat iemand uh, de site gebruikt of uh, de inschrijving gebruikt. en daar uh, uh, mensen laat betalen. En ja, dus dat we opgelicht zijn. Of nou echt fraude is, dat, uh, nou, dat moeten we maar even afwachten. Ik, ik u het houdt het, het voorlopig even op, slordig uit? Ik denk het. Ik denk het en ik hoop het. Ik ga u tot slot een uh, gratis professor-dokter-molenaar-gezondheidsadvies ja. geven. Iets minder eten, <laughs> iets meer bewegen. Nee, nee. Ja. ja. Dit advies was 30 euro per persoon. Ja. Van <laughs> Berkem. Ja. Ja. Meneer Van Berkem, u spreekt met Bert Molenaar, Vader Radio. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb klachten over u ontvangen, maar nou weet ik niet of die klachten over u gaan. De familie, de familie ja. Brouwmans uh, heeft uh, zich ingeschreven op de Dr. Frank Academie, heeft 30 euro betaald. Ik, ik ben niet betrokken bij de Dr. Frank. Ik heb de jongens ook al opdracht gegeven: jongens, ik moet er vanaf. Ik heb er niks mee te maken. Jullie mochten mijn dieet gebruiken. En, uh, maar ik heb, geloof ik, al, van, al, een, al negen maanden geleden gezegd dat dat afgelopen moet zijn. Maar ik ben nou niet zo iemand die altijd met, met advocaat en andere pressiemiddelen dreigt. Weet u wie die mensen hier achter zijn? Ja, ja, dat weet u, ik wel. u zegt, ook al sta ik op die site, helemaal ten voeten uit, gefotografeerd, ik heb hier niks mee te maken. Nee, nee ik heb ze opdracht gegeven om al mijn beeldenissen van de site af te halen, dus dat blijkbaar niet gedaan. Maar wie zijn die mensen die achter deze uh, site staan? Ik, ik zal u het adres even geven, dat is uh, Martin Buitenhuis. Wat een verhaal zeg! Ik vind het trouwens ook met alle respect... Uh, ik vind het ook vreemd dat u daar niks aan doet... want u weet dus blijkbaar dat ze uw nou, afbeelding... U moet, u moet dus uh, dokter dus Frank googelen. dan krijgt hij 13,6 miljoen hits... en er zitten 40 bedrijven die maken misbruik van mijn naam. Ik heb er een advocaat op gezet... dat kost me 1800 euro per bedrijf om die aan te klagen... dat heb ik gedaan... en dan zijn ze een week lang uit de lucht en beginnen ze er opnieuw. Het zijn allemaal schoffies, het zijn allemaal boefjes. Je wordt er helemaal gek van. Ik ga je het nummer van de Buitenhuis even geven. Dan komt hij hier. wacht even. Ik val niet kwijt, dat daar dat, dat, dat iets verkeerd zit met deze mensen. Dat, uh, Dr. Die, Frank. Wolfers, Dr. Frank, uh, die ken al. ik goed, Wolvers. En hij werkt samen met die buitenhuis. En ja, die is misschien een keertje onhandig. Maar die is, die is niet te kwaad, trouw. Maar de familie uit Deurne heeft er geld aan betaald. Heeft nooit meer iets gehoord. Heeft gemaild. Heeft nooit meer iets gehoord. Uw naam, ja, uw, heb... uw afbeelding staan erbij. Ik heb ook gebeld. Geen antwoord. Daar kunt u toch aan op staan. Ja, ik ben er ook niet meer bij betrokken. Ja, mijn foto staat er wel op de voeten uit. Dat moet ze wel houden, maar dat geloof me. Uh, al die anderen, alles wat ik noem, die andere 50 cijfers, dat zijn allemaal, allemaal ratten. En deze jongens zijn. Dit zijn muizen, geen ratten. Muizen? Dokter, dat moet u wel Ik ga Martin buitenhuizen bellen. Uh, zeg maar dat ik hem deze week bel. alles er vanaf moet. Dr. Frank van Berkum eist dat Martin Buitenhuis en Ivan Wolfers... al zijn afbeeldingen van de site verwijderen. Hij zei zelfs, alles moet eraf. Ik ben heel benieuwd. Buitenhuis en Wolfers, inderdaad, Ivan Wolfers... van de gezondheidswinkels en het medicijnenboek... weigeren te reageren. Wel is het geld van de familie teruggestort en mogen ze een half jaar gratis deelnemen aan het programma. De Gets. Fm. Een uitpuilende klerenkast. Kent u dat probleem? Maar... Wat doe je eraan? Niks meer kopen of weggooien? Anita van der Huls, verslaggever, je hebt net opgeruimd? Ik heb net opgeruimd Wat en ik heb dat? al een tijd de stelregel... als er iets nieuws in moet, dan moet er iets uit, want het kan gewoon niet anders. Mm -hmm. En dit keer weer had ik in mijn handen een doosje en vier pakjes met nylon kous uit de jaren 50. Nog van mijn schoonmoeder geweest, uit de nalatenschap van mijn schoonmoeder. En wat doe je ermee? Het is zo mooi, nooit gedragen. En zo authentiek. Ik kon ze maar niet weggooien. En dit keer dacht ik, ik moet ervan af. En toen heb ik... Ja, ik durfde ze toch niet in de vuilnisbak te gooien. Ik heb uh, een e-mail gestuurd naar het Centraal Museum. Naar de afdeling Mode en Kostuums. Dat bestaat? Dat bestaat. En zitten ze in het Centraal Museum te wachten op dit soort afdankertjes dan? Nou, bijna niet. Ze zijn heel erg kritisch. Want je moet echt niet denken dat je met een vuilniszak uit jouw klerenkast kan aankomen. Dat ze denken, ha leuk, hier hebben we wat aan. Nee, heel erg kritisch. Ze zijn nu bijvoorbeeld hebben ze een hele mooie tentoonstelling van Iris van Herp. Een heel veelbelovende modeontwerpster. Maar dat zijn echt topstukken. Uh, maar... Wat ook nog meespeelt, mijn schoonmoeder die heeft in de jaren 80... een grote schenking gedaan van avondjurken. Zo kwam ik ook op het idee. En ja, gek genoeg, ze wilden ze toch hebben... omdat het een gebruiksartikel is waarvan nog heel weinig over is. Dus ben ik met dat pakje naar het Centraal Museum gegaan... naar de afdeling Mode en Kostuums... En dan sta ik met een plastic zakje in het Centraal Museum... bij conservator Nynke Bloemberg. En hier zijn ze dan. Het zijn vier pakjes en één doosje. Het is heel leuk, want het, is inderdaad, uh, het zit nog in de oorspronkelijke verpakkingen. Wat ja, zeker voor zoiets als een uh, dagelijks gebruikgoed uh, ontzettend uh, bijzonder is... Uh, niet gedragen, dus nog helemaal in goede staat. Ja, erg leuk om te zien. Zeker omdat het ook uh, een goed tijdsbeeld weergeeft. Wat nog wel aardig is, ja. er is er eentje. Even kijken hoor. Of twee geloof ik zelfs. Er staat een prijsje op. Oh ja, dat is mooi. Uh, hier. Uh, 7 gulden 50 cent. 7 gulden 50. Ja. Maar dit doosje met nylon, een soort van mm -hmm. steunkousen. Waar stond dat nou Ach, weer? Oh ja. 18,90 euro. Gulden. Sorry, 18 gulden. 90. Ja, dat is uh, behoorlijk aan de prijs. Uh, maar Nederlands waren heel duur, hè? Nederlands waren heel duur, ja. Alleen toegankelijk voor rijkere vrouwen. Ja, uh, het was inderdaad voornamelijk toegankelijk voor rijkere vrouwen. Dat zie je ook aan de, aan de prijzen die erop staan. Maar het gebruik ervan, ja, dat was ja, ook om je ultieme vrouwelijkheid uh, mee aan te tonen. De nylonkousen van mijn schoonmoeder, Weile, mijn schoonmoeder... mevrouw Eufner-Egelie, uh, die hoorde eigenlijk bij een uh, eerdere schenking. Uh, dit is uh, de catalogus van zegt de collectie... Ja, we hebben hier nog een hele mooie papieren versie. Maar vanaf oktober uh, is er online, uh, is eigenlijk de hele collectie doorzoekbaar. Uh, al dan niet met, uh, met afbeelding. Um, en wat wij hier zien zijn inderdaad een paar ja, hele mooie avondjaponnen uit uh, de jaren 30. Dat zijn, uh... En zijn dit nou typisch avondjurken voor die periode, de jaren 30? Ja, je ziet de reactie zeg maar, op de jaren twintig, die uh, echt een beetje dat, uh, dat jongensachtige hadden, dus zonder taille en, uh, ja, uh, en plat. En hier komt wel weer wat meer de, de vrouwelijke vorm in terug. Wel weer een beetje een taille en wat boezem. Dus dat, dat is ja, heel duidelijk, zeg maar, die periode ook zo tussen de jaren twintig en de jaren veertig uh, in. Ja. Allemaal heel vrouwelijk, hè? Heel vrouwelijk, prachtig, ja mag wel weer een tour <laughs> die periode. Het is prachtig. En waar bestaat die collectie dan uit? Want moet je dan vooral aan, aan ja, de echte dure mode, haute cultuur, denken? Of ook aan confectie? Eigenlijk uit beide. Dus we hebben en confectie, we hebben ook Maggie Maggie bijvoorbeeld. Maar we hebben ook een heel mooi jasje van Dior. En voornamelijk is het uit, uh, vanaf 1750 nou ja, tot en met vandaag. En dat Geeft een heel goed beeld zeg maar, van alle ontwikkelingen die in de mode hebben plaatsgevonden. Juist zeg maar, in nou ja, die periode vanaf ongeveer 1750. En nu met de tentoonstelling van Iris van Herpen hebben we echt een aantal ja, handgemaakte, unieke stukken. Ja, die echt ja, bij de ontwerper zelf direct vandaan komen. en nou ja, uh, niet onder confectie geschaard kunnen worden. eerder het kunstvlak raken. En dit is dan een, een jurk van Iris van Herpen. Ja, we staan hier voor een uh, zilveren jurk van, die door Iris van Herpen ontworpen is. Amy Eisenbach, stagiaire bij de collectie Mode en Kostuums en student aan de VU. En zoals je ziet is het eigenlijk net een sculpturaal werk. Een soort beeld, kan je zeggen. Ja, daardoor uh, vinden mensen het ook vaak meer kunst dan dat het echt mode is. Ja, een heel simpel jurkje. Het lijkt een beetje een zijdeachtige stof. Ik mag er natuurlijk niet aan zitten, helaas. En dan, ja, vanaf de schouders, ja, dan als een soort vulkaanuitbarsting zie je, ja, gepliceerde stof. Koraalachtige vormen heeft ze. Ja, de... koraalachtige vormen, ja. Ja, heeft ze daar boven omheen uh, gemaakt. Mevrouw, u bent u komen kijken naar de tentoonstelling van Iris van Herpen, modeontwerpster. Is dit mode of is dit kunst? Ik denk kunst eerder. Ik vind het heel moeilijk. Um, ik denk niet dat je dit als mode dat je dit gaat dragen. Nee, het zit misschien meer tegen cultuur aan. Amy Eisenbach, zou je zelf wel iets van Iris van Herpen willen dragen... Ja, absoluut. Ik vind haar um, hoe zij op zoek gaat naar nieuwe technieken in combinatie met um, ongebruikelijke materialen. Eigenlijk voor de mode vind ik heel interessant. Maar wat ik heel erg heb, ik zou heel veel jurken wel heel graag willen dragen, maar ik heb eigenlijk nooit een feest waarbij dat kan. Nee, ja, daar zou je echt een speciale gelegenheid moeten hebben om zoiets aan te doen. En dan... Maar heb jij dat wel eens? Um, je zou het bijvoorbeeld naar een modeshow aan kunnen doen... als je gaat kijken, of een, een speciaal feest. Dan zou het absoluut uh, zou je opvallen. En zeker, uh, ja, zou het heel mooi staan. Het Centraal Museum in Utrecht. Anita van de Huls. Alle avondjurken van je schoonmoeder zitten nu in de collectie daarvan. Dat vind ik wel jammer eigenlijk, want dan kun je ze zelf niet meer dragen. Nou, ik heb er nog twee. Je hebt er nog twee? Maar dat betekent toch niet dat ik ze kan dragen. Want ja, die zijn zo over de top... Ik heb gewoon nooit een feest waar ik dat naartoe aan kan. Nou, een modeshow uh, hoor ik net, het, het, kan, je, kan je zeggen. Ja, maar dat heb ik ook. Niet. Kijk, je ziet nu op de, de site, de gids.fm, zie je een van die avondjurken. Het is echt van goudgeel satijn. Nou ja, zeg dat je nog eens een, een, een huwelijksfeest hebt. Ja, dan, uh, dan steek je de, de, de bruid naar de kroon. Dat, dat kan echt niet. Dat is een heel huwelijksfeest. jammer, maar. Ja, dan kan je wel overdenken natuurlijk, nog eens een huwelijksfeest. Anita, dat, dat bloesje wat je vandaag aan hebt. Uh... Is, is dat mode ook tegenwoordig? nog van mijn schoonmoeder geweest. Is ja. het nog van je schoonmoeder? Is niet ik heb geen verstand van mode. Maar Zij dat is, de bloesje? Dat is uit welk jaar ongeveer? Nou ja, ik, ik denk ook iets. Jaar 50, 60. Ja. Ach. En een kwaliteitje? Ik koop het niet meer zo, kan ik je zeggen. Moet je het wel strijken? Ja, hè? Ja. De tentoonstelling van Iris van Herpen is nog te zien tot en met 9 oktober. En vanaf half oktober komt de hele collectie van het Centraal Museum in Utrecht online. <truimert> .fm. Omroepen moet, we moeten door het beleid van de regering weer leden gaan werven. Want straks geldt hoe meer leden, hoe meer zendtijd. Vroeger, toen de samenleving nog verzaald was... was het de gewoonste zaak van de wereld om lid te zijn van een omroep. Nu ligt het allemaal heel anders... en wordt het nog een hele kluif om leden binnen te halen. Marketingman Charles Borremans zit hier aan tafel voor een voorbeschouwing. Charles, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Campagnes die moeten nog losbarsten. Alleen de KRO is al van start gegaan met onder meer dit filmpje...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 Ik ben volgens mij lid van de KRO, want ik heb de microgids thuis. Dus dan, dan ben je ook. lid van de KRO, ja. Dan ben ik ja. lid van de KRO, zeg. Ja. Ja, en je bent nou, bij de elke maandag. Ja, waar vandaag Daar Dan moeten we het er dus zo over gaan hebben. <laughs> maar wordt. misschien gaan jullie wel voorzien, je weet het maar nooit. <laughs> dat, dat bestaat. Dat, dat, ja, dat die wordt dus dan komt het maar uiteindelijk allemaal bij elkaar. Wat vind je ervan, van die reclamecampagne van de ik KRO? Begrijp hem wel. Ik begrijp hem wel, maar ik heb wel het idee dat het niet helemaal waar is. Want kijk... Um, uh, Boezekvrouw is gewoon een, uh, een Engels uh, format. Het is ook een internationaal format. Hè. Farmer wants a wife. wordt in 24 landen uitgezonden. Zowel bij de publieke omroep als bij de commerciële omroep. En ja, ik denk als de, als de KRO niet meer zou, zou bestaan dat dit programma wel door een andere zender wordt uitgezonden. En eventueel ook met Yvonne Jaspers, Jaspers, als hij daar goed voor betaald wordt. He, ze hebben ook nog een commercialtje: dat is dan met De Reunie. Overigens zijn het mooi gemaakte commercials, ik kan niet anders zeggen. Uh, he, uh, De Reunie uh, met... Uh hoe heet die? Uh, ja, dus ik weet wie je bent. Ja, dat ja, ja, ja. Ja. Nou, kan, kan er niet opkomen. Maar oh ja. goed, in ieder geval is in feite ook weer een soort kopie ook van het uh, uh, programma Klasgenoten. Uh, wat ooit door de Vara door, uh, met Koos Postma is uitgezonden. Uh, dus ja, ik, ik heb het idee, zo'n programma uh, is niet uh, uh, onlosmakelijk verbonden met de omroep. De reunie, ik moet het weten. Frank, weet ja. jij het? Frank Dumos komt net binnen. Ja, die ik ga zo meteen. Ja, dat ik zo onaardig ik ook. Weten? wie dat presenteert? Ik moet het weten. Ja, maar we weten het ook. Ik, ik heb hem hier maar, ja, Rob Kamphuis. Ja, ja. Is, dit, is dit uh, een strategie die je bevalt van de KRO? Nou, hij zit natuurlijk op een beetje op angst. En uh, dat, is een, uh, dat is wel een veelgebruikte uh, techniek uh, in de reclame. Denk maar aan alle verzekeringsmaatschappijen doen niks anders. Uh, maar je kunt het denk ik niet op de lange termijn volhouden. Omdat het gewoon denk ik uiteindelijk gewoon niet waar is. Ledenwerven is een apart vak? Dat is zeker een apart vak. Uh, er komen ook allerlei technische aspecten nog bij, bij kijken. Uh, maar het belangrijkste is natuurlijk is waarom wil je ergens lid van worden? Wat zegt die partij? Want in de politiek zie je natuurlijk ook. Wat zegt die partij jou? Wat zegt die omroep jou? Bedient die jou in een bepaalde behoefte? Voorziet die in een bepaalde behoefte? En uh, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En je ziet natuurlijk de afgelopen jaren zijn er een aantal omroepen bijgekomen die dat heel specifiek doen. Hè? Max voor de 50-plussers. BNN voor de jongeren. Uh, PONT, zou je ook nog een omroep kunnen zeggen... voor al diegenen die uh, ja, uh, behoefte hebben aan een soort anti-autoritaire... of uh, uh, anti uh, uh, anti-politiek correcte geluid. Mm. Uh, dat zijn omroepen die het dus goed doen. Hè, die heel uitgesproken zijn. In de politiek zie je dat ook. De SP doet het goed, de PVV doet het goed. Die hebben behoorlijk extreme uitgesproken standpunten. Ja, en dat, dat scoort. Als we jou bij de varen zouden inhuren voor een campagne... hoe zou je dat dan aanpakken? Nou, het allerbelangrijkste is uh, uh, dat je... Naar de ziel moet gaan van, van, in dit geval bijvoorbeeld de VARA. Het gaat er uiteindelijk om: waar staat dat merk de VARA voor? En dat is het allerbelangrijkste. Er moet ook een verhaal achter zitten. En uiteindelijk gaat het om dat merk met een bepaalde merkbelofte, een bepaalde merkpersoonlijkheid, een bepaald merkgedrag. En ook de, de, de hele manier waarop communicatie en design van die omroep, waarop die zich manifesteert, dat is heel belangrijk. Dat verhaal. Achter dat merk is belangrijk. Is de VARO een makkelijk merk om een campagne voor te bedenken? Nou, ik denk het niet. Ik heb gisteravond eens, uh, uh, uh, echt naar heel veel van die websites ook zitten kijken... van de Caro, van de NCV, van de Varen. Het lijkt heel veel op elkaar. De AFRO is wel een beetje richting kunst en cultuur gegaan. Minder uitgesproken afakandistisch dan bijvoorbeeld de VPRO. Maar het moeilijk. Eigenlijk vergelijk het maar met CDA en PvdA. Dat zijn partijen die hebben het ook moeilijk... omdat ze zo in dat middengebied zitten. Kan je nog veel campagnes uit het verleden Kan je die nog herinneren? Nog nou ja, er zijn, ik heb de tros uh, nog zien komen hè, met, met ome Joop Landré... die natuurlijk altijd mooie verhalen verhield. Uh, we hebben Bart de Graaf met BNN gezien. Je ziet altijd personen, die zijn belangrijk. Hè. Het gezicht, hè, hoe ziet zoiets eruit? VPRO heeft natuurlijk in het verleden altijd mooie campagnes gehad. Uh, misschien nog een uh, voorbeeldje van de NCRV uit de jaren 80. Zal Frank leuk vinden. Spelprogramma's? Ja, die zie ik heel graag op de tv. Bijvoorbeeld de Franke Vrijshow. Met die gezellige grappenbaker, hoe heet hij ook weer? Hij koppelt mensen aan elkaar. En die kunnen dan prijzen winnen. Maar ze kunnen die prijzen dus ook in één keer weer kwijt zijn. En dan moet je die gezichten eens zien. De Franke Vrijshow? Dat is wel een CRV. Wat? Is Frankenvrij Vrij een CRV? daar kijk je van op. Mooie stem wel. Ik kom hier nog een keer op terug als al die ja. omroepen gestart zijn met hun campagne. Dank doen. En graag tot volgende week. De tot van Rafrijshow. Waar kijk ik vanavond nog naar op televisie? Nou, Café de Liefde, misschien interessant. Dat programma vraagt zich af of we de verleiding wel aan kunnen die internet ons biedt. Het onderzoek richt zich dan op seksverslaafde mannen, waaronder de flirt en seksverslaafde David. Ik ken een jongen die David heet. Om vijf voor half negen op Nederland 2 canvas, de vloek van Osama kwart over negen lijkt me interessant. En een reisprogramma spiritueel met Erika Terpstra. Reis start vanavond Bhutan om tien over tien op Nederland 1. Frank DuMos met lunch. Hallo Jankers, er zitten heus wel wat pareltjes tussen hoor. De pers uh, heeft een uh, stuk gepubliceerd over uh, Prinsjesdag, over uh, de begroting... Uh, en zegt dat het allemaal zo slecht niet is. Uh, Marsja uh, Nieuwenhuis is straks uh, de gast en praat over. Paul Tang, pak, uh, de oudste PvdA-kamerlid, vindt dat Paul Jansen... van de Telegraaf een persoonlijke hetze voert tegen het CPB... en komt daar straks over...